...bij alweer de negende serie van Eindtijd en Provetie. We leven nu in december 2012. We gaan beginnen deze eerste aflevering met actualiteit. Jan, het sneeuwt buiten. Het december, het is koud buiten. Maar er is heel veel gebeurd in dit jaar 2012. Daar gaan we eerst even naar terugkijken. Want het is best wel een beetje cruciaal voor wat we gaan beleven in 2013, denk ik. Ja, ik heb er één woordje voor verzonnen, ja. dat is verwarring. Verwarring. Verwarring. Want, ja. vertel. Verwarring. Dat zien we toch, de hele wereld rondom Israël is in, puur in verwarring. Ja. En de Europese Unie <laughs> is helemaal in verwarring, die staat ook te trillen op zijn wankele voeten. Ja. Want er is natuurlijk best heel veel gewijzigd, er zijn nogal wat regeringen veranderd. Kijk in Nederland, kijk in Frankrijk, Amerika, wat ja. hebben we nog meer? Italië, nou, ja, en, en, Italië. In Italië waarschijnlijk? In Israël ja. uh, volgende maand, 22 januari, zijn daar ook ja. verkiezingen. Ja. Waarin naar alle waarschijnlijkheid uh, Netanyahu met grote meerderheid uh, gekozen mm -hmm. wordt. Ja. Want de linkse oppositie die kan geen vuist maken, mm -hmm. die uh, kan geen leider vinden. Nee. En die heeft met Lieberman een verbond gesloten. En ik hoop dat in de fractie van uh, de Likud, van de ja. partij van Netanjahu... Aha ook uh, die godsvrezende groep, dat die daar wat meer invloed krijgt. Ja, er zitten een paar ja. mensen in de Likud ja. en die zeggen heel simpel, we moeten ophouden om te vertrouwen op de gebroken rietstaf. Dat was, uh, uit Jezaja mm -hmm. staat, uit Egypte is een gebroken rietstaf. En ja. als je erop leunt, spits ja. die door je hand. Ja, en we moeten ophouden met uh, daarop te steunen, in dit geval de Europese Unie en ook Amerika. Ja. Even, je noemt Amerika. Uh, Obama is uh, opnieuw gekozen als president voor de komende vier jaar. Wat heeft dat voor een gevolgen, denk jij? Weet ik niet. Het is goed begonnen. Ja. ja Amerika ja? was de enige die tegen was met Canada. En nou, dat is een wonder. Tsjechië hier in Europa was ook de enige. Mm -hmm. En Nederland was neutraal wat de stemming betreft. Maar uh, Amerika en Canada, die, die zijn heel tegen. geweest met die resolutie ja. over het accepteren van uh, de Palestijnse autoriteit als een lidstaat, een uh, waarnemend lidstaat. Ja, wat heeft dat voor consequenties? Uh, dat is een... Uh, nou, de Palestijnen noemen het, het is de geboortecertificaat van de Palestijnse ja, staat. Ja, ik zag een hoop, ik was zelf in het buitenland, maar ik zag een hoop uh, vuurwerk op tv. Ik heb het allemaal niet gehoord. Wat er ja, het was een maar... groot feest, maar in feite is er nog niks veranderd. Nee. Alleen die Palestijnen die kunnen hebben nu toegang tot alle uh, internationale takken van de Verenigde Naties. Maar is dat een opmars tot? Dat is een, uh, een, een grote stap in de richting van een Palestijnse staat. Nee. Naar mijn gevoel komt die er nooit. Want? Wat is daar uh, uh, reden voor? Mag ik het een beetje ruw zeggen? Omdat de Heere God er tegen is. Ja. He, ze zijn er al van zo'n zo 60, 70 jaar bezig met de Palestijnse mm. staat. Op het grondgebied dat God onder Ede, nota onder Ede toegezegd heeft aan Abraham. He, die heeft hij nog wel eens een keer meer dan 40 keer herhaald. Er is geen belofte in de Bijbel die vaster is en meer herhaald is dan dat het land Kanaan, het hele land mm -hmm. Kanaan. Aan Israël toebehoort. Ja, misschien voor de kijkers die al die oude afleveringen van ons niet hebben gezien. Is het misschien goed om eens even nog een keer vast te stellen. van Wat, waren, wat was nou zeg maar in 1948 uh, het land wat uh, Israël gekregen heeft. Eigenlijk al vanaf de Balfour Declaration. We moeten daar beginnen. Ja. Want uh, ze zeggen wel eens bezette gebieden. Ja, precies. Ja. Maar er zijn want, ze, vertel. Want, vertel. Laten is we dat nog eens een keer heel duidelijk neerzetten. De, de Palestijnen bezet godsgrondgebied. Maar en, hoe, zat, hoe zat het precies? Okay. Want vanaf de Balfour Beau ja. Declaration heeft... Ja. Van wie bezet is het ja. zeggen de mensen dan van de Palestijnen? Ja. Ja. Ach, uh, wanneer hebben ze dan dat veroverd op de Palestijnen? Mm -hmm. oh, nee, nee, dat was in 1967. Toen hebben ze het veroverd op Jordanië. Ja. Toen was dat gebied bezet door Jordanië. Ja. En hoe komt Jordanië eraan? Die is in 1948 eraan gekomen in de onafhankelijkheidsoorlog. Ja, want daarvoor had de, de, de wereld eigenlijk bepaald de grenzen van Israël. Daarvoor was het een Brits mandaatgebied. Ja. Want in 1918 hebben de geallieerden na de Eerste Wereldoorlog, waar Turkije ook aan meedoet, mm -hmm. hebben ze dat gebied op de Turken veroverd. Ja. En toen hebben ze afgesproken... Dat Frankrijk zou een deel krijgen mm -hmm. als mandaatgebied, dat ja. was onder andere Libanon en Syrië en Irak. Mm -hmm. En Engeland zou een deel krijgen, dat was onder andere Palestina. Ja. En Palestina, dat was het gebied waar Israël nu zit, ja. het gebied waar Palestijnen zitten, maar ook het hele Jordanië. Ja. Toen kwam daar in 1917 kwam een Engelse evangelische minister van buitenlandse zaken, mm -hmm. Lord Balfour... Ja. En die schreef namens de Engelse regering, wij gaan Israël een nationaal te huis geven ja. uh, in Palestina. Ja. Maar ja, dat liep even mis, want uh, de emir van Saoedi-Arabië, de beheerder van de heilige ja. plaatsen van de islam, die had twee zonen. Ja. Zoon één die heette Faisal Aha. en die werd koning van Irak, ja. die is toen door Saddam Hussein eruit gejaagd. Ja. En zo'n twee die had niks. Ja. En die heette Abdullah. Mm -hmm. Dat is de opa van de huidige koning Abdullah in, uh, in, in Jordanië. Dus zegt Engeland, oké, okay, laten we dat mandaatgebied maar in twee splitsen. Dus die hebben eigenlijk de helft van het gebied wat aan Israël toegewezen was. Door wie? Door wie was het toegewezen? Uh, in de Balkan Declaration. Ja. Dus, dus de wereld heeft daar bepaald? Ja, ja want die Balkan Declaration... ...is weer bevestigd door de ministers van Buitenlandse Zaken van Engeland en Frankrijk. Ja. Dat waren Picot en Sykes, zo mm -hmm. heten ze geloof ik. En dat is weer bevestigd in de San Remo-overeenkomst mm -hmm. van de Volkenbond. Ja. En die Volkenbond is weer overgenomen door de Verenigde Naties. Dus daar waren de grenzen bepaald en daarna is een stuk naar Jordanië gegaan. En daarna is een groot stuk naar Jordanië gegaan. Mm -hmm. Maar in 1947... Uh -huh is er weer een Verenigde Naties vergadering geweest. Ja. En toen wilden ze weer het land opsplitsen. Een deel voor die Arabieren. De Palestijnen bestonden toen nog niet eens. Nee, want het was ook een land vol doorns en distels. Hè? Het was een land vol doorns, dat was voor die tijd al. Ja. Maar Palestijnen bestonden toen nog niet eens. Nee. Want voor 1948 waren de Joden die in het land Canaan woonden, mm -hmm. waren de Palestijnen. Ze hadden een Palestijnse <totstut> spielhormonisch orkest. En er waren helemaal geen Palestijnen op dat moment? Nee, ze noemden nou, het. Het was. waren gewoon Arabieren, Arabieren die ja. daar wonen. Ja. En vluchtelingen vaak, economische vluchtelingen uit de omliggende randen. Omdat door de kibbutzen en, en doordat de Joden terugkwamen, bloeide het land weer op. Ja. En dat deed de heer natuurlijk, want die herstelde land en volk van Israël. En die werden er aangetrokken. En, en dus trokken Arabieren richting de, ja. de, de Joodse, ja. Joodse ja. welvaart? Ja. Dat zeker. Ja. Dat zal de wereld in de eindtijd ook doen, natuurlijk. Mm. We trekken naar de Joodse welvaart. Je ja. We kunt straks misschien nog wel wat van vertellen mm -hmm. van wat ze allemaal gevonden hebben in Israël. Ja, precies. Maar dat komt nog wel. Maar toen is uh, Israël, dat zijn de Israëli's geworden. Maar die, Palest die Arabieren werden geen Arabieren. Die in het gebied kwamen, die uh, noemden, bleven gewoon Israëlische Arabieren. Ja. Wat is er toen gebeurd? Toen hebben de... ...Arabische landen, die hebben uh, een vernietigingsoorlog... ...zijn ze begonnen tegen Israël. Mm -hmm. De onafhankelijkheidsoorlog. <coughs> dat was in 1948. Dat was in 1948. En toen heeft, dan komen we terug bij het verhaal, ja. Jordanië... ...heeft toen uh, dat gebied wat aan die Arabieren toegewezen was ja. bezet. Ja. En ze hebben gewoon het verdelingsplan van de Verenigde Naties... ...was Resolutie 181, mm -hmm. hebben ze verworpen. Ja. Dat is weggedaan. En uh, pas onder Arafat in de zestiger jaren, zijn die Israëlische Arabieren in de gebieden, hebben zich Palestijnen genoemd. Ja, ja. ja dat was een, een titel die vakant was en, natuurlijk. En, en dat was ook de start van uh, wat we nu noemen het vlucht ja, vluchtelingenkamp. In de tijd, in de tijd dat uh, Jordanië daar de baas was, mm -hmm. is er geen Palestijn geweest die daar om Jordanië, om een staat gevraagd heeft. Nee. Dat is pas later gekomen, ja. toen Israël in 1967 Jordanië ver, uh, verslagen heeft in de Zesdaagse oorlog. Ja. Maar ja, nu is de hele zaak in verwarring, want die Arabische landen stonden op het punt om weer Israël te overvallen. Ja. Dus wat gebeurt daar? Kijk, God is een strijdheld, staat er in de Bijbel. Ja, dat is te gek om los te lopen, maar het, het staat er wel. Ja, Mozes die zingt dat in het lied van uh, Exodus 15, Aha. toen Varao in, uh, in de zee uh, op, omkwam. Ja. God is een strijdheld. En er is een boek verdwenen in de oudheid, dat heet De oorlogen des heren. Zo heet dat boek, dat hebben ze nooit meer teruggevonden. Okay. En, en aan het einde eindtijd, ja, daar hebben we het over, gaat het lam van God... Als aanvoerder van een groot leger van de Heer verslaat de Satan, de ja. antichrist. Ook de oorlogen. Dat nou, is heel belangrijk. En wat is Gods belangrijkste strijdmiddel? Dat lezen we in Deuteronomium 7. Mm -hmm. Gods belangrijkste strijdmiddel. Even kijken welke tekst het is. Deuteronomium 7, vers 23. Zo zal de Heer uw God hen, hun vijanden, aan u overleveren, aan Israël, en hen in grote verwarring brengen. Precies. Ja. God is altijd verwarring. Ja, ja. Dat, Dat zie je in vaak. de, de uittocht uit Egypte. Toen Egypte eraan kwam, bracht God het leger in verwarring. Mm -hmm. Toen Jozef oorlog had met vijf koningen in Kanaan, bracht God ze in verwarring. Ja. Toen Gideon met 300 man tegen die Midianite, Amalekite en weet ik veel wat aan het oorlog voeren was, bracht hij ze met die fakkels, je weet wel, en met die, uh, die trompetten. Praktische inverwarring. Um, ja, jij begon de uitzending met, uh, ja, ik zou het type, willen typeren als de grote verwarring. Ja. Deze tijd. En, en nu is de hele Arabische wereld ja, in grote verwarring. Ja. Dat is heel frappant. Ja, we zien Syrië, en, we zien Egypte. Ja. En waarom doet God dat? Omdat God uiteindelijk een genadige God is. Uh -huh. Als er nog een tijd van verwarring is, hebben de mensen nog een tijd om zich te bekeren. Dat is waar. Ja. En daarom gaf hij die, gaf die bijvoorbeeld Nineveh ook nog ja. 40 dagen. Ja. Hij had meteen kunnen zeggen, afgelopen met dat zootje. Ja. En het was nog terecht geweest ook. Ja. En daarom stuurde hij, een, stuurde hij nog een onwillige profeet naar Nineveh. Ja. Ja. En, en, en, omdat God altijd wil die bekering. Goed. Op verwarring. De, ja, terugkomen op... Uh, want er is natuurlijk ook verwarring over die bezette gebieden. Daar ja, is men, verwarring over die bezette gebieden. Men bezetten. stelt dat Israël de gebieden bezet, maar eigenlijk... Ja, ja. Is het net andersom? Het is, is, natuurlijk, zij, dat was ook in de tijd van, van, van Samuel ja. en van, van Saul, ja. hadden ook de Filistijnen dat gebied verward. Ja. En, en, het is tragisch, maar uh, ja. dat, dat is een keer afgelopen. Ja. Er is in Israël, dat is ook wel interessant, steeds meer sprake van dat uh, Netanyahu die gebieden maar moet annexeren ja Het ja. zat de hele wereld op zijn kop, ja. maar dat staat op zijn ja, ja. kop als Israël maar wat doet, dan ja. staat de wereld op zijn kop. Dat ze zetten er nu nederzettingen uh, allemaal neer. Ja. Uh, dan, bouwt, tactiek. dan bouwt Israël 3000 hu huizen ja. en de hele wereld blaert ja. Ja. weer. Wat ja. denk je hoe Amerika gaat reageren in de toekomst? Ik bedoel, we hebben nu net gezien dat ze nog steeds achter uh, Israël staan. Uh, hoe, hoe zal dat in de toekomst gaan? Uh, ik zie dat een beetje somber in. Ja. Uh, een beetje op het persoonlijk vlak, want uh, ja, Obama en Netanyahu zijn niet de beste vrienden van de mm -hmm. wereld. En, uh, en in Amerika kalft toch het evangelische draagvlak, waar de steun uh, voor Israël ja. op leunt, mm -hmm. uh, dat kalft af. Ja. Je hebt een hele groepen, vooral van uh, laat ik zeggen, die, die, die neo-evangelicals, mm -hmm. uh, die staan ook achter de Palestijnen. Mm. En dat is dus een hele... Maar, maar, maar uh, er is natuurlijk dan nog steeds een hele grote invloedrijke Joodse gemeenschap in Amerika. Ja, maar dat is ook aan het afkalven. Aha. Zoals je in Nederland het ander, een ander Joods geluid hebt. Ja. En ook liberale synagogen mm -hmm. die ook steeds meer steun aan de, aan de Palestijnen geven. Ja. zijn er in, in Amerika ook, ook een heleboel Joden die uh, niet zozeer achter is als staan. Nou, we hebben natuurlijk net die uh, Gaza-oorlog uh, achter de rug. Uh, wat vind je van de berichtgeving in de, in de Nederlandse pers? Uh, ja, in het algemeen is dat, dat uh, heel negatief. Er uh, wordt weinig objectief gedaan, uh, geoordeeld daarover. Mm -hmm. uh, er wordt heel weinig gezegd over de duizenden raketten... die al meer dan tien jaar uh, over Sedderod... Uh, en de kleine dorpjes ja. daarin in het noorden van de Negev mm -hmm. uh, afgeschoten worden. Ja. Er wordt ja. nooit gepraat over de mm -hmm. duizenden kinderen in Sederot die uh, volkomen getraumatiseerd mm -hmm. zijn. Ja. Uh, er was een groepje kleuters die uh, werden naar Jeruzalem gehaald om een beetje ontspanning te krijgen. En toen hoorden ze in een klap dat het kind begon ineens te rennen en te zoeken naar een schuilplaats. Ja. Ja. Niet? En, en, het is toch te gek om los te lopen. Stel je voor dat in Nederland uh, een, een Nederlandse stad zo beschoten zou worden. Ja. Kijk, het verschil tussen die, die Hamas en, en zijn kornuiten. Mm -hmm. en Israël is... de Hamas doelt expres en bewust op bevolking. Ja. En ze schieten zelfs op Jeruzalem. Zo heilig is die stad voor de islam. Mm -hmm. ja, dat, dat is toch wat? Ze schieten ook op bijvoorbeeld uh, de elektriciteitscentrale daar bij Ashkelon... Die de Hamas en de Gazastrook elektriciteit levert. Vanuit Israël? Vanuit Israël, ja. ja, ja. En, en ze hebben zelfs uh, voedselconvooien beschoten. Ja. Ze schieten op alles wat los en vast is, als die keers maar kunnen schieten. Maar het zijn wel voedselconvooien die richting Palestina gaan. Die richting op, uh, op, op de Gazastrook ja. gaan bijvoorbeeld. Ja. En wat ook weinig mensen weten is dat uh, Mahmoud Abbas alleen maar overeind gehouden wordt doordat het leger van Israël daar zit. Ja. Want de Hamas die is daar ondergronds enorm hmm. bezig om uh, de zaak te ondergraven. En daar ook weer Hamas-stand van te maken. We hebben natuurlijk in een eerdere serie al gesproken over de onlust in Egypte, uh, Syrië. Alles wat uh, zeg maar de omliggende gebieden doen. Turkije is natuurlijk ook niet echt uh, een vriend geworden of uh, gebleven van Israël. Ja, dat is een van de belangrijkste dingen die je nu aanhaalt die ja. gaande is. En, en dat is ook een profetisch aspect. Mm -hmm. In bijna al die landen waar die veelbelovende Arabische lente gaande was... Mm -hmm. ja, ...en iedereen denkt, eindelijk democratie. En de jeugd ja. dacht, eindelijk banen. Ja. Eindelijk, dat we ook eens om mee mogen praten. Mm -hmm. Die is overgeslagen in een woeste herfststorm daar in al die landen. Ja. En er is niks van terechtgekomen. Mm -hmm. Maar wat is er wel van terechtgekomen? In bijna al die landen is de moslimbroederschap de baas geworden. En dat is in Turkije ook het geval geweest... Turkije is vanaf 1924 een seculiere staat geweest. Een scheiding tussen ja. kerk en staat. Ja. En het leger van Turkije die hield dat goed in, uh, in bedwang. Ja. Als zo'n moslimpartij, zo'n fanatieke moslimpartij aan de macht kwam... werden ze verboden, zo'n partij, door het leger. Ja. En, en, en, en dan moesten ze opnieuw beginnen. Mm -hmm. Maar Erdogan en Davutogloth, de mm -hmm. ingewikkelde naam van de minister van Buitenlandse Zaken... Ja. Maar die uh, zijn uh, duidelijk extremistische moslims. Ja, hoe gevaarlijk is dat voor het gebied? Uh, ik denk dat uh, Turkije steeds meer de overhand krijgt. Mm. Let op, het is het enige land waar enige gerust is. Ja. En, en het, het, dat Turkije heeft ook, en dat is ook wel interessant, die heeft ook nauwe banden met het Westen. Ja. zitten in de NAVO. Ze zijn ook lid van de Mediterrane Unie, waar misschien maar, we misschien later ons <coughs> over zullen hebben. En Turkije loert erop om dat oude Ottomaanse Rijk, dat in 1918, waar we het net over hadden, verslagen ja. is ja. door generaal Ellenby. Mm -hmm. Een beetje van ja. de Ellenby-brug ja, daar is Israël. Ja. generaal Ellenby zijn ze verslagen. Nee? En zij willen dat Ottomaanse Rijk weer herstellen. Ja, ja. En Turkije ja. is het enige land dat, dat, dat een groot leger heeft, een sterk leger mm -hmm. heeft, een beetje stabiel is, een aardige economie heeft, banden met het Westen heeft. Mm -hmm. en maar ja, het, het enige wat Turkije dan doen moet, is die de soenieten en de shiiten met elkaar verzoenen. Ja, dat want, is op oh, zich een lastige klus, want dan, der, daar ontstaat die verwarring constant. Onder oh, andere, ja. Ze vechten tegen elkaar. Ja, die, die moorden elkaar ook uit. Ja. In Irak zie je dat nu wel, nu de Amerikanen weg zijn, dan lees je bijna elke dag in het nieuws eh, 30 mensen omgekomen door een autobom, 40 mensen omgekomen, schietpartij. Het is, ja. En dat zijn de Soenieten tegen de Soenieten. Dat Sien. is eigenlijk wat jij bedoelde in, uh, in het verleden. Als je kijkt naar de oorlogen, als je kijkt in de Bijbel, Oude Testament, dan is dat heel vaak het geval geweest. Dat partijen die tegen, tegen, tegen Israël waren, tegen elkaar gingen vechten. Ja, dat waren die Filistijnen <tie> in de tijd van Jonathan en Saul. Ja. Dat, uh, Jonathan had die heldendaad gedaan. En ze gingen, op een raakten de Filistijnen in verwarring. En het zwaard van de een was tegen de andere. Ja, precies. En dat zie je overal. Ja. ja. Maar dat, is, dat zijn toch waarschuwingen van God. Mm. Mensen, pas toch op. Ja. En dat zie je, dat geldt ook voor Nederland en dat geldt voor Amerika. En zo komen er telkens weer waarschuwende oordelen van God, van blijf van mijn volk af en hou op met mijn plannen was te zitten. Ja, je haalt Nederland aan, mm. uh, de rol van Nederland. We hebben Blanco gestemd. Hadden we, hadden we nee moeten zeggen? Ja. Ja. Nee, Aan de nee moeten zeggen, dat zou mooi gebeuren. Maar ga ging voor de Partij van de Arbeid een stap te ver. Denk Echt. ik wel, ja. ja. Denk ben, ja. ik, ben Minister bang van Timmermans? Wel. Nou, ik, ik, ik zei al, Timmermans die heeft zich toch correct opgesteld. Mm -hmm. Hij was toch man van de Palestijnen. Ja. Altijd al geweest. Mm -hmm. En toen kreeg hij vragen... Ik uh, van waarom heb je dan neutraal opgesteld? Ja, je zou denken: van dat is wel redelijk hypocriet wat je nu aan het doen bent. En als je altijd al tegen of voor de Palestijnen bent geweest, dan ga je nu ja, blanco stemmen. Maar ja, hij zei heel reëel, en dat, uh, dat bewonder ik ook: mm -hmm. hij zegt: nee, ik ben nou geen uh, Frans Timmermans meer met mijn sympathieën en antipathieën, ja. maar ik ben volksvertegenwoordiging. Ja. En ik moet het Nederlandse volk vertegenwoordigen. Ja, ja, en er is, een, hij, grote is een grote sectie van Nederland ja. staat achter Israël. En een grote sectie van Nederland, dus ik moet wel neutraal staan. Heb je een idee hoe dat ligt dat die verhouding in Nederland Je zegt grote sectie, is dat 50-50, is dat. Uh, nee. Ik hoorde laatst, ik hoorde dus, laatst uh, bij Stand.nl, geloof ik, op radio 1, was ook een, een Israël-issue en daar lag het wel 50-50. Ja, ja. Percentages. Ik denk dat een heleboel mensen geplaagd worden door onwetendheid. Ja. Dat ze niet weten wat er eigenlijk aan de hand is. Mensen ze kennen geschiedenis, de geschiedenis niet. Die hele geschiedenis kennen ze niet. Nee. En ze weten ook niet, en dat wordt ook nauwelijks verteld, mm -hmm. dat Israël. Uh, ...tijdens die Gazaoorlog pamfletten weer uitgestooid mm -hmm. heeft, mensen pas op, opblijven uit de buurt van de raketinstallaties... Ja. ...want die staan altijd in de buurt van scholen en, en ziekenhuizen met mensen. Ja. Ja. En mensen, als jullie vluchten willen, we gaan daar en daar bombarderen, mm -hmm. er, dan is daar een vluchtweg ja. en die zullen we niet bombarderen. Ja, ja precies. Nee. Dus, uh, Het wordt van er, tevoren aangekondigd Dat door wordt van tevoren door Israël aangekondigd, zelf mm -hmm. vermijdt burgerbevolking te, te treffen... En, en, en, en, en de Hamas die is juist bezig om burgers en scholen te beschieten en, en, en ziekenhuizen en weet ik veel wat. Ja. Ja, dat is dus, dat natuurlijk dus, het verschil. Dus uh, een stukje geschiedenisles van hoe het nou oorspronkelijk is gegaan, zoals we begonnen he, met uh, uit te leggen dat het eigenlijk oorspronkelijk allemaal uh, Israëlisch land was. He, dus, uh, Ook dat, ja. He, en dat we eigenlijk kunnen, niet kunnen spreken van bezette gebieden. Nee. Tenminste niet door Israël, want ze, maar hebben, Bel, ze maar zitten Belde. in een eigen gebied ja. wat ooit toegewezen ja, ja, ja. is. Ja, maar ja. kijk, die Palestijnen zijn ook zo een beetje dom, in Jeruzalem zijn ze wat slimmer. Mm. Want die willen bij Israël blijven. Ja. Die willen niet Oost ja, en, dat Oost-Jeruzalem. Dat zijn al die Arabieren die een speciaal pasje hebben om daar te mogen leven. Ja, ja. Maar, maar die ook een speciaal baantje hebben. Ja, en, en een winkeltje ja. hebben ja. en genieten van. Ja, maar je Noord. ziet dus dat het wel kan. Hè? Dus dat uh, Arabieren rustig samen kunnen leven met, uh, met de Joodse ja, mensen. Ja. Of ja, en, en ook het grootste een groot deel van de Israëlische Arabieren. Ja, ja. Dat, die, die hebben daar ook een, een goed leven. Ze hebben vanaf 1948 vertegenwoordigers in de Knesset. Laat maar eens een Jood vertegenwoordiger worden in, in, in de regering van Egypte of van Iran of van Irak ja, ja. of weet ik veel wat. Dat, dat, dat is ondenkbaar. Ja. Niet? En, en dat wordt niet onderkend. En, en het kleinste wat Israël in de ogen van de mensen fout doet, wordt aangedikt... <kwijnt> De leugens van de Palestijnen worden Ja, Nou ja, ze hebben natuurlijk een prachtige propagandamachine. Hè? Ja, die maar ook eens... de internationale media. Ja. Zelfs kranten die zich uh, christelijk betrokken voelen, die, die, die, die mekkeren ook over bezette gebieden. Ja. En ja. Die, die, die, die... we beginnen ook met Israël tegen de Palestijnen, terwijl het al lang Palestijnen was tegen Israël. Maar wat kunnen we van die Palestijnen verwachten? Ik... Ik vind het heel erg om te moeten zeggen, maar ik heb daar geen hoop op. Want? Want automatisch in de scholen en in de moskeeën worden die Palestijnse kinderen in de, op de Westbank en in Gaza opgevoed in haat tegen Israël. Mm -hmm. Ze worden al opgevoed van het hele land, palest, is Palestina. Ja. He, op het uh, internet zag ik onlangs ook weer een paar kaartjes. He, dat was het, het hele land is Palestina. En kleine hier en daar wat joods erbij. Dus die kinderen die, die kunnen ook bijna geen vrede mm -hmm. maken. Dat is verschrikkelijk erg. Yeah. En het enige wat ze kunnen doen is gewoon vrede, toch vrede maken met Israël, individueel. Maar dan moeten ze Israël ook als staat erkennen? Ja, dat zullen ze toch nooit doen. Wat? <laughs> Omdat ze zelf heel Palestina opeisen, ze ja. hebben de hele geschiedenis vervalst. Mm -hmm. Uh, vraag maar eens aan die Palestijnen, was er vroeger een Palestijnse staat? Nee. Oh, en wat was de hoofdstad dan van die staat? Nee, er was geen Palestijn, er is nooit een Palestijnse staat mm. geweest. Die hele Palestijnse zaak, zaak en dat Palestijnse volk is een mythe, mm. die in de zestiger jaren begonnen is en die uitgevonden is om het Joodse volk te verdrijven. Oké, okay, we zijn bijna het eind van deze aflevering. Wat zouden de mensen thuis nou moeten doen om daar zicht op te krijgen? Uh, Ten eerste de Bijbel lezen natuurlijk mm -hmm. en de profetieën kennen. Ja. Ten tweede zich gewoon op de hoogte stellen. Ook nou eens een keertje van uh, laat ik zeggen, het standpunt van Israël. Ja. Dat, uh, de media die geven toch meer dan genoeg het, het standpunt voor, mm -hmm. van de Palestijnen door en, en, en de leugens van de Palestijnen ja. door. Dat doen ze voortdurend. Dus leer dus, geschiedenis kennen? En, en, en ken, ken de geschiedenis ja. van de terugkeer van het Joodse volk, van de ballingschap... Uh, van de vier oorlogen, uh, van de Intifada's. Ze hebben al drie of vier keer hebben die Palestijnen de kans gehad om een staat te krijgen. Mm -hmm. Twee keer kan het Ze om... geweigerd. Met, met Sharon, die heeft ja. een staat aangeboden. Ja. Maar Arafat wilde niet. Ja, Hè, die is de Intifada begonnen. Ja. Niet? Olmert die heeft uh, Mahmoud Abbas een Palestijnse staat. Ja. Maar hij wilde niet, want ze willen heel Israël van de kaart afvieren. Af dat is ook de taak van de moslimbroederschap. Een van de eerste prioriteiten. En van de Moslimbroederschap is uh, Israël van de kaart vegen, nou, weg met de joden. Het blijft dus belangrijk om de feiten te kennen en om uh, vooral gewoon kritisch te kijken van wat gaat er in het komende jaar, in 2013, allemaal gebeuren. Ja, en Israël begeleiden met uw gebeden. Ja. Want het gebed van de rechtvaardigen, en ik weet, vele rechtvaardigen zitten te kijken, yes. dat vermag veel, doordat er kracht aan verleend wordt. Amen, dan krijgt Netanjahu kracht, en dan krijgen we zelf kracht, en dan gaat Gods plan gaat versneld door. Amen. Daar eindigen we mee, want de tijd zit er helemaal op. Ik uh, dank jou voor uh, jouw komst naar deze prachtige locatie hier. En de volgende aflevering gaan we weer hier doen, en dan gaan we het hebben over Egypte, een oh, ja. heel speciaal onderwerp. Oké, okay. Dankjewel. U thuis, heel hartelijk dank voor het kijken naar deze aflevering. Ik zei het net al, we gaan uh, beginnen met Egypte in de volgende aflevering, want dat is best een heel speciaal onderwerp. Dus ik zou u willen oproepen om vooral te kijken. Hartelijk dank voor nu. u. nu. Je moet goed beseffen, God is de God van Israël. Mm -hmm. De goden van Egypte zijn afgoden. God straft de goden van Egypte. Mm -hmm. De goden van Babel zijn afgoden. Ja. De goden van de westelijke wereld zijn afgoden. Mm -hmm. De enige ware God is de God van Abraham, de God van Isaac, de God van Jacob.